Ben ik weer, Paulus. En heb je gesprokkeld? Dat zou ik denken. Ik heb een berg hout gesprokkeld die net zo hoog is als jouw boom. Moet ik nog meer voor je doen? Waar heb ik nooit ooit voor mijn leven? Mag ik ook eens wat zeggen? Waarom, knoemelenbads, naarling dat je bent? Waarom gehoorzaam jij deze kleine boskabouter? Ik moest wel, Eucalypta. Hij heeft me gedreigd met een pak slaag als ik het niet deed. Een bak slaag? <lacht> het is om te gieren. Een pak slaag van een En Ben jij daar bang voor, knoebelewats? Dat gaat jou niks aan. Toe, gaat weer niks aan. Daar vergis je, je toch in, meneer knoebelewats. Nee, had je gehoorzaamheid beloofd, weet je dat toch wel? Of ben je dat alweer vergeten? Oh, ik zou jou eens precies vertellen wat ik jou beloofd had. Ik zou een klein lastig treiterbaasje platdrukken. dat zou ik. Nou, oh, en waarom heb je dat dan niet gedaan?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 Je bent een reus naar mijn hart. O, oh, die ik ben. Ik had het kunnen weten. Ik had wel kunnen nagaan dat die Polis zelfs een reus op zijn vinger zou vinden. Maar ik ben nog niet klaar met je hoognoemel wat. Omdat je mij ongehoorzaam bent geweest. Daarom zal ik jou nou. Oep, Dat was je hores weer. Dat vrees veel in de vispaard was ik even helemaal vergeten. Probeer dan maar geen kunsten meer, Eucalypta. Je hebt toch geen schijn van kans. Hmm, bovendien mag je wel oppassen, want ik zie aan je neus, aan de neus van de reus, dat zo'n geduld wel zo tamelijk op is. Hmm. Kijk eens naar je kijken. Ja, ja, ik zie het. Nou zie ik pas, hoe gevaarlijk die reus is. Bonus, lieve bonus, red je even alsjeblieft.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 Kijk eens, Paulus. Die reus kan hier niet blijven, hè? Dat is duidelijk. Hij is te groot, hè? Hij zou overal in de weg lopen. Ik zal hem dus maar laten vertrekken. Op één voorwaarde, Paulus. En dat is dat Knurrenbads de met zich meeneemt. Precies. En hij moet haar niet alleen meenemen, hij moet ook heel eventjes bovenop er gaan zitten. Oh! dat kan ik niet goed vinden. Het idee is van Eucalypta, Paulus. Ja, dat kan wel zijn. Maar een boskabaltig heeft andere ideeën. Dat de reus Knoebbelmats Eucalypta gaat meenemen, dat vind ik best. Maar geen geweldade, hoor. Alleen maar meenemen een flink eind uit de buurt. En pas als Knoebbelmats heel ver weg is... ...dan pas mag hij Eucalypta weer vrij laten. Maar Paulus, alsjeblieft. Bedenk dat ik dan een afschuwelijk eind moet lopen... Om weer thuis te komen. Dat is toch ook de bedoeling, Eucalyptus. Dat lopen zal je goed doen. Je hoort het, Knoebelebad. Zo moet het gebeuren en niet anders. Tot uw arme spaasje. De reus Knoebelebad strekt zijn hoofd terug uit de deuropening. En in plaats daarvan verschijnt er een geweldige hand die Eucalyptus van de grond pakt.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 We hoeven niet bang te zijn dat Paulus met dat lastige vispraat opgeschreven blijft. Knobbelenmats is weg en het ligt voor de poot dat Joris hem achter de maan zal gaan. Ja, ja, dat is zo. Joris, je hoort het hè. We vinden het erg jammer dat je alweer gaat vertrekken. Maar we begrijpen best dat je Knobbelenmats gezelschap wilt gaan houden. Ja, ga maar gerust. Oh, oh ik denk er niet over. Ik blijf hier, Ik is hier veel te I'm <laughs> sorry.